5 uur. Dit is Radio 1 met Robert Meder en Lara Rense. Ja, Straks in Radio Olympia horen we van burgemeester Lentverink... of Benno L. in Leiden mag blijven wonen. En uh, hoe, is er, hoe is er op straat in Kiev eigenlijk gereageerd... op het akkoord tussen Dukovic en de oppositie? Meer daarover in het Nationaal met Lieselot Thomassen. De Europese Unie verwelkomt het akkoord in Oekraïne tussen machthebbers en oppositie. De drie ministers van buitenlandse zaken die in Kiev zijn om te bemiddelen tussen de strijdende partijen... prijzen beide partijen voor hun moed en roepen op om de gewelddadigheden in Oekraïne onmiddellijk te staken. Europees president Herman van Rompuy noemt het akkoord een noodzakelijk compromis... voor de start van een onmisbare politieke dialoog voor een democratische, vreedzame uitweg uit de crisis. De eerste afspraken uit het akkoord tussen de Oekraïnse regering en de oppositie worden uitgevoerd. Het Oekraïnse parlement stemt in met onvoorwaardelijke amnestie voor alle mensen die zijn opgepakt tijdens de gewelddadigheden. Alle actievoerders die de politie arresteerden worden vrijgelaten en de aanklachten tegen hen worden ingetrokken. Ook verklaart het parlement dat de oude grondwet van 2004 weer in werking is getreden. Daardoor wordt de macht van president Yanukovych ingeperkt. In Somalië zijn zeker elf doden gevallen bij een aanval op het presidentieel paleis. De Somalische president bleef omgedeerd. Het paleis werd vanochtend aangevallen door zwaar bewapende islamitische militanten. Bij de poort van het paleis ontplofte een autobom... waardoor een gat in de muur werd geslagen. De militanten probeerden vervolgens het paleis binnen te komen. Daarna kwam het tot een vuurgevecht tussen bewakers en de aanvallers. Vermoedelijk zit Al-Shabaab daarachter, de Somalische tak van al Qaeda. Het lichaam van een verongelukte man uit Den Haag is herbegraven met zijn hersenen. De jonge man kwam in 2011 om het leven bij een autoongeluk. Hij werd begraven terwijl zijn brein nog werd onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Het lichaam werd teruggegeven terwijl zijn hersenen nog bij het NFI waren. De ouders kwamen daar bij toeval achter, zegt de advocaat van de familie. Zij hebben op enig moment het sectierapport in handen gekregen. En eh, daarin stond vermeld dat het hersenmateriaal was achtergebleven. En eh, dat was hen tot op dat moment nog niet bekend. Dat was een, een zeer grote schok, want Maaike was op dat moment wel al geruime tijd begraven. En naar hun idee ook compleet. En eh, dat bleek dus niet zo te zijn. Gisterochtend werd het lichaam van de man opgegraven. Bij het NFI zijn de hersenen teruggeplaatst en in de middag werd het lichaam weer begraven. De luchthaven van Frankfurt is bijna helemaal platgelegd door stakend veiligheidspersoneel. Passagiers die willen vertrekken worden bij de terminal weggestuurd. Alleen overstappende passagiers worden nog geholpen. Zo'n 50 vluchten, vooral van Lufthansa, zijn geannuleerd. De vakbond heeft zijn leden opgeroepen om te staken tot 11 uur vanavond. De bond eist een uurloon van 16 euro, maar de werkgever wil niet verder gaan dan 10 tot 13 euro per uur. En dat is minder dan op andere luchthavens. De Nederlandse schaatsmannen hebben de olympische finale van de achtervolging bereikt. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verweij versloegen in de halve finale de Poolse schaatsers. In de eindstrijd treffen de Nederlanders het team van Zuid-Korea dat Canada versloeg. Het is voor het eerst dat de Nederlandse mannen bij de achtervolging in de finale staan. In 2006 en 2010 haalden ze een bronzen medaille. Het weer, het is vrijwel overal droog. Later vanavond en vannacht kan in het westen weer een bui vallen. Morgenochtend wisselen bewolkt en enkele buien. Smiddags neemt die buiigheid af en dan schijnt de zon geregeld. Het wordt morgen 10 graden. En de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, wat is het druk voor een vrijdag tijdens de vakantie? Ja, Er zijn veel ongelukken gebeurd. Maar de, we zitten nu nog met de nasleep, want de meeste wegen zijn weer vrij. De meeste dagelijkse files staan bij Rotterdam. De meeste vertraging bij Amsterdam is op de Ring van Amsterdam. De A10-westrichting Zaanstad voor de Koentenof staat nu nog 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A8. Ook na Sochi gaat het schaatsfeest door. De Essent ISU World Cup finale. Alle schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tielf Heerenveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Vier je vakantie eens in eigen land.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 Radio 1. Komend half uur de veroordeling van Bader Hari en de beslissing over Ben OL. Maar we beginnen in Kiev waar de demonstranten nog steeds op het onafhankelijkheidsplein staan. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Smeter. De Europese Unie verwelkomt het akkoord in Oekraïne tussen president Janukovic en het merendeel van de oppositie. De ministers van Polen, Duitsland en Frankrijk hebben bemiddeld tussen de partijen. Verslaggever Gertjan Dennenkamp in Kiev. Inmiddels zijn er meer details bekend over het akkoord. Wat betekent dit nu over de machtverdeling en de invloed van Janukovic? Nou, hij zal macht inleveren, want er is afgesproken dat binnen 48 uur de grondwet van 2004 weer in ere hersteld zal worden... ...en dat betekent dat hij toch aanzienlijk aan macht inboedt... ...en dat er tegelijk gewerkt gaat worden aan een nieuwe grondwet. Daarnaast wordt er een nieuwe regering geïnstalleerd... ...die moet er binnen tien dagen uh, zijn. En uh, uh, ook komen er nieuwe verkiezingen... ...en die moeten voor het einde van het jaar worden gehouden. En het is pas aan het einde van het jaar... ...omdat eerst die nieuwe grondwet er moet zijn voordat die verkiezingen gehouden kunnen worden. Dus eh, al met al levert hij behoorlijk macht in en hij zal zijn positie ook verliezen. Alleen voor veel mensen hier op straat eh, gaat het allemaal veel te lang aan en blijft hij veel, veel te lang aan de macht. Ja, want wat is jouw eerste indruk eh, bij die mensen op straat? Wat is de stemming op het plein bijvoorbeeld onder demonstranten? Maar nou, die, uh, die accepteerden dit niet. Uh, die vinden dit niet goed genoeg. Ik uh, stond net uh, een hele tijd te kijken naar een groep mensen. Een kleine honderd mensen die rond een kist stonden waar een 22-jarige jongen in lag. Die werd in een busje geschoven. Ze waren daarmee door de hele stad gelopen in een rouwstoet. En uh, die jongen is weggereden. En er nog een andere jongen, ook een 20-jarige jongen... En uh, uh, ja, de mensen die hier uh, staan... die vinden het onacceptabel... dat de man die verantwoordelijk is... voor de dood van die twee jongens... Uh, nog president zou kunnen blijven. Uh -huh. Nou is er ook in het akkoord afgesproken... dat er een onderzoek zal worden gedaan... naar uh, uh, uh, de schietpartij... die daarvoor verantwoordelijk is. Uh, dat is een onderzoek... dat hier in Oekraïne gehouden wordt... maar uh, waar ook de Raad van Europa... bij betrokken zal zijn. En op die manier denk ik dat ze toch ook aan deze mensen hier op straat proberen uit te leggen... van ja, als we uh, een, een akkoord willen, dan moeten we ook een akkoord sluiten. Krijgen we niet al onze wensen, uh, maar dat gaat er hier echt heel moeilijk in. Ja, dus het, het lijkt erop, want dat is dan bedoeld... om uiteindelijk misschien tot verzoening uh, te kunnen komen... dat dat heel lastig gaat worden voor mensen die uh, nou ja, vrienden of familieleden verloren zijn... Ja, maar uh, dat niet alleen. Ik denk dat uh, iedereen hier op het plein voelt dat hij een familielid of een vriend is uh, verloren. Dus het, ze, ze trekken het zich allemaal aan. Ja. En te, uh, zien het als een, een, ja, uh, een sluittrekking van een corrupt regime... wat nu eigenlijk ook zou moeten uh, verdwijnen. Uh, de oppositie heeft er vandaag ook heel lang over gedaan om het, uh, met het akkoord uh, in te stemmen. Uh, er is overleg geweest ook nog weer met de leiders van de protestbeweging hier op het plein... ...en met de drie leiders van de oppositie... ...en het parlement. Uiteindelijk heeft dat... Geleid, uh, ertoe geleid dat het akkoord is getekend. Dus zij zijn van mening... ...dat dit gewoon het beste is... ...wat er op dit moment uit te halen valt... ...en uh, het ook meeste belooft... ...voor uh, de toekomst. Dat vindt de Europese Unie ook. En dat hebben ook de ministers van Buitenlandse Zaken... ...die bij de deal betrokken waren. De Poolse en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... ...en de Franse minister... ...hebben dat ook gezegd. Maar ja... Ja, de mensen hier op straat, die hebben hier maanden gestaan, weken gestaan. En die zeggen toch van ja, wat nu op tafel ligt, dat was een week geleden of twee weken geleden nog prachtig geweest. Maar na nou, de schietpartij deze week en de 75 of 77 doden uh, in totaal, uh, is het eigenlijk onvoldoende. En moet, uh, uh, moet de president vertrekken. Goed, duidelijk. Dankjewel. Gert-Jan Dennekamp daar uh, bij het plein in Kiev. 10 minuten over 5 uur luistert naar Radio Olympia. De Amsterdamse kickbokser Bader Hari moet 4 maanden de cel in voor mishandeling. Vanmiddag veroordeelde de rechter hem tot anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Na aftrek van het voorarrest blijft er dus 4 maanden cel over. Hari stond terecht voor 7 gevallen van mishandeling. Verslaggever Mark Hamer. De moraal van de uitspraak van de rechter zat helemaal aan het begin. De voorzitter sprak rechtstreeks Badr -Hari toe en zei... Je moet verder gaan met het motto... Een adelaar vangt geen vliegen. Oftewel, een kickbokser slaat geen gewone mensen. En daaraan heeft Badr -Hari zich volgens de rechter... wettig en overtuigend bewezen, diverse malen schuldig gemaakt. U heeft zich in een periode van 2,5 jaar schuldig gemaakt... aan diverse geweldshandelingen binnen het uitgaansleven... Geweld dat wordt gepleegd in het uitgaansleven wordt gezien als een ernstig strafbaar feit. En dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Een deel van daar nu op te leggen... gevangenisstraf wordt, gelet op het herhaaldelijk grensoverschrijdende gedrag... in voorwaardelijke zin u opgelegd. Dit voorwaardelijk deel moet u ervan weerhouden... zich in de toekomst wederom schuldig te maken... aan dergelijke strafbare feiten. Dus, de rechtbank legt u op een gevangenisstraf van anderhalf jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk met de proeftijd van twee jaar. De advocaat van Badrari, Benedicte Fiek... hoorde de uitspraak met gemengde gevoelens aan. Veel bewijsmateriaal in de belangrijkste zaak... de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens Sensation White... werd terzijde geschoven. Maar toch rolde er een veroordeling... voor het medeplegen van zware mishandeling uit de bus. Advocaat Fiek. Nog steeds staat niet vast... wie de verwonding aan de voet van Koen Everink heeft toegebracht...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 En welke woorden er toen werden gezegd... Ik ga dat niet met u delen. Dat was een vertrouwelijk gesprek. En uh, dat ga ik hier niet openbaren. Ik heb een geheimhoudingsplicht. Even. Enfin, Badrahari hoeft de straf uit dit vonnis vooralsnog niet uit te zetten. Omdat het openbaar ministerie in beroep gaat. Volgens de uitspraak van vandaag had de kickbokser... na aftrek van voorarrest nog vier maanden de cel ingemoeten. Badr -Hari zei tijdens de behandeling van de zaak in zijn laatste woord... dat hij een periode wilde afsluiten. Dat gaat niet gebeuren, want er komt hoe dan ook... Een vervolg. Meer ja, over de zaak Barr Harry vindt u op onze website nos.nl. Geld ook voor het uh, curlen. Dan moet u even naar de speciale sortie site van de NOS. Canadese mannen hebben goud gewonnen bij het curlen. Ze wonnen vrij eenvoudig van Groot-Brittannië. Sommigen vinden het een beetje een vreemde sport... met die grote ronde stenen en die bezempjes. Toch neemt in Nederland de populariteit toe... zag verslaggever Martijn van der Zanden op de baan in Zoetermeer. Oké, okay, kom op het ijs, dan, uh, dan gaan we beginnen. Voorzichtig zetten de acht cursisten van vandaag hun eerste stapjes op het ijs. Inderdaad, om een beetje te wennen aan die, uh, aan die gladde voet, gaan we eigenlijk eerst naar de overkant. We blijven lekker op de middelste baan. Ja, dat blijkt toch ingedikkelder dan gedacht, dat curlen. Ja, blijf staan. <lacht> het is echt glad. Je geeft je op het glad ijs. Ja, behoorlijk, ja. <lacht> het ziet er allemaal heel makkelijk uit op de TV, maar hier, als ik hier sta, dan is het toch wel moeilijk. <lacht> nou, je mag volgens mij, succes. Ja, leuk, hier, de bezem voor jou begint gehurkt, twee stenen voor je. Hou je knieën binnen je elleboog. Het leek ze wel leuk om het een keer zelf te proberen. Het is natuurlijk helemaal hot nu, hè. Als op tv, dus ze dacht, nou, gaan we een keertje curlen. Lijkt me wel leuk. Ik heb stiekem wel een beetje gekeken gisteren, ja. Stiekem, durf je niet vooruit te komen. Ja, jawel, jawel, zeker. Ik vind het leuk om te kijken ook nog, ja. Wat is er zo leuk aan? Het is toch die hele tactiek van hoe je stenen. is. Je moet een paar stappen vooruit denken. en Dat is leuk om te zien, ja. Even kijken, deze die moest naar, naar voren, hè. Nu ik de kans zag om dit te gaan regelen. Zoveel mogelijk collega's opgetrommeld om gezellig mee te gaan. En dit clubje is geen uitzondering, zegt Laurens, de manager van de baan hier. Ja, we zien inderdaad in de, in de aanvragenstroom dat het uh, heel populair is. Uh, dat we gewoon de mails achter elkaar zitten weg te tikken met de aanvragen. Dus dat is iets uh, ja, waardoor we hebben besloten om ook de baan wat langer open te houden. En ga echt proberen op die bezem te leunen. Normaal is het curlingseizoen een beetje wintergebonden. Eindig van 31 maart, maar nu gaan we door tot en met april. Ja, prima. Dat we de mensen gewoon de kans kunnen bieden om uh, ja, een keer curling in het echt te ervaren. Ik doe één steen weg. Dan mogen jullie de bezem weer erbij pakken. Denk je dat Nederland de kans zou maken om over vier of acht jaar mee te doen met die Olympische Spelen? Dat denk ik wel. Zeker bij de heren zit wel een aanwas ook aan, uh, aan talent... Met, met jongens uh, ja, die uh, nu rond de veertien zijn. Een nieuw uh, juniorenteam. Wat tweede is geworden op Europese kampioenschap onder 21. En dat is wel een generatie als die doorstoomt nu. Die uh, ja, die, die Olympische Spelen wel gaat bereiken. Dat, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Als ze dit, uh, dit vasthouden. Bezen. Die hou je eigenlijk altijd bij je, want dit is eigenlijk je, je steun en toeverlaten in dit spelletje. En zo'n Olympisch Oranje-team zien de curlers van vandaag hier ook wel zitten. Nou, ik zie hier al een representatief vrouwenteam, uh, zie ik hier staan. Die zeker concurrentie met de Russen in aan kunnen, ja. Hebben we het dan over uiterlijk of over tactiek van het spel? Nee, tactiek natuurlijk, tactiek. Ik denk dat we zeker een kans gaan maken zo. Het is wel veel trainen, het is natuurlijk wel echt topsport, dat merk je nu ook wel. Ja, ik, uh, ik hoorde onze instructeur al dat hij uh, 25 tot 30 uur in de week uh, ging trainen. Ik vind twee uur in de week al veel, dus ik weet niet of ik met deze topsport uh, mijn eigen ga maken. Maar ik weet wel dat ik er vandaag van ga genieten. En dan gaan ze. Die grote schijf en het bezempje. U hoort een bijdrage van uh, verslaggever Martijn van der Zand. Tien minuten voor half zes is het. U luistert naar Radio Olympia waarin u ook alles hoort over Oekraïne... en de situatie in bijvoorbeeld Kiev. Eerder vanmiddag uh, heeft u het meegekregen. Het ligt een akkoord tussen de oppositie en de regering van Oekraïne. U hoorde ook zojuist van onze verslaggever in Kiev... dat daar uh, toch wat verdeelde reacties op komen... met name van de mensen op het uh, onafhankelijkheidsplein... President Janukovic heeft het akkoord ondertekend... samen met drie oppositieleiders. Het parlement keurde daarna wetsvoorstellen goed... die de macht van de president moeten inperken. Wij praten erover door. Dat doen we met uh, Mark Jansen, historicus en Oekraïne-kenner. Meneer Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Um, is dit een compromis waar alle partijen uiteindelijk... akkoord mee zouden kunnen gaan? Het is een compromis, dat betekent dat... dat geen van de partijen precies heeft gekregen wat hij had gewil, gewild. He, en, uh, met name voor de mensen die dan de oppositie vertegenwoordigen... zitten daar hele bittere kanten aan. Uh, bijvoorbeeld het feit dat uh, Janukovic, hoewel hij door hun wordt gezien als degene die opdracht heeft gegeven... voor gewel, het geweld van de afgelopen dagen... waarbij tientallen, misschien wel honderd doden zijn gevallen... Dat hij toch tot misschien wel december aan kan blijven als president. Dus dat is een, een, een bittere pil voor deze mensen. Maar het is gelukkig zo dat men ze heeft weten te overtuigen dat dat een compromis uh, betekent. Dat je niet je helemaal je zin krijgt. Denkt en, u dat de, de, ja. denkt u dat voor iedereen geldt? Dat iedereen daarvan overtuigd is die op dat plein aanwezig Nou, dat, dat, dat, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Hè. Ik bedoel, dat kan ook haast niet. Er staan uh, enkele. Ik weet niet hoe, hoeveel mensen er op dit moment staan... maar in ieder geval duizenden tot tienduizenden mensen staan daar. Laat ik het zo zeggen. Ik, denk, uh, ik heb informatie dat, dat in ieder geval de wat radicalere vleugel... van de demonstranten, dat die grote moeite heeft met dit uh, akkoord. En dat zou dus ook wel eens kunnen betekenen... dat een aantal van deze mensen, misschien wel een hele grote groep... dat die het eigenlijk niet mee eens is. En dan gaat het er dus om of ze toch het op kunnen brengen om zich erbij neer te leggen. En dat mm. moeten we afwachten. Daar zal misschien dat onderzoek naar uh, het geweld ook aan toe kunnen bijdragen. Um, want ja, uiteindelijk wordt de macht van Janukovic ingeperkt. Dat is onderdeel van, uh, van dit akkoord. Heeft u enig idee wat dat concreet gaat betekenen? Wat, wat merkt de bevolking daarvan? Uh, ja... Uh, het betekent in de praktijk dat de macht van Janukovic wordt ingeperkt... Dat hij dus niet meer uh, naar eigen believen ministers kan aanwijzen, uh -huh. uh, dat het parlement daarover gaat. Uh, het parlement waar inmiddels een meerderheid te vinden is die nu op de hand is van de oppositie. Maar dat is natuurlijk heel beweeglijk, want <laughs> een paar dagen geleden was die meerderheid er nog niet, zoals we weten. Uh, de bevolking, ja, uh, het is natuurlijk niet zo dat hè, we, we laten hopen en verwachten dat het geweld in ieder geval hiermee ten einde komt. Ja. En, en, maar maar uh, dat betekent niet dat er natuurlijk alleen maar leuke, leuke dingen voor de mensen gaan gebeuren. Want het is, uh, Oekraïne steekt in een hele moeilijke economische situatie. Ja, en bovendien kunnen we eigenlijk wel spreken van de bevolking, want ook het volk zelf is natuurlijk verdeeld over Buitengewoon verdeeld, bij wie ja. ze willen horen. Buitengewoon verdeeld, hè. Dus er is, nou, daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad de afgelopen dagen. Er is een grote, groot verschil tussen de mensen in Oost-Oekraïne en in West-Oekraïne. Uh, mensen in Oost-Oekraïne zijn voor een groot deel zijn die Russisch georiënteerd Hoewel daar ook wel verzet is gerezen, moet ik erbij zeggen, tegen, uh, tegen het machtsmisbruik. En de corruptie van de kant van de zittende macht op dit moment. Okay. He, dus ook daar is het natuurlijk toch wel oppositie, alleen is die veel geringer dan in West-Oekraïne. Ik kan me voorstellen om de weerstand uh, onder de bevolking te verminderen, dat uh, uh, gezien het akkoord en de veranderingen in de grondwet bijvoorbeeld, uh, dat de bevolking iets, iets moet gaan merken, iets positiefs moet gaan merken aan die verandering van die grondwet, is er wel iets te vinden in de grondwet waarvan u denkt, van nou, daar zouden ze een positieve impuls van kunnen krijgen. Ja, wat de bevolking natuurlijk vooral wil is dat, dat, uh, dat het beter gaat in hun leven. Hè? En dat, dat betekent dus dat het beter gaat met de economie. Uh, nou ja, uh, de, de inperking van de macht van de president betekent misschien ook... Hè? Het is bekend dat, dat uh, Janukowits en de mensen om hem heen misbruik hebben gemaakt van de macht... om zich veel rijkdom toe te eigenen. Uh, laten we hopen dat, uh, dat uh, die inperking van die macht ertoe leidt. Dat ook die, die corruptie en het machtsmisbruik aan de, aan de top... dat die daardoor verminderen. En dat dat dan vervolgens ook de economie ten goede zal komen. Maar dat is... Ja, ik weet niet of je dat meteen van de ene op de andere dag zal merken. Nee. En even teruggaat naar hoe het allemaal begon. De roep van de demonstranten om een verdrag met Europa te ondertekenen. In ieder geval tot een verdrag met Europa te komen. Denkt u dat dat nu dichterbij komt? Nou ja, er is natuurlijk nu een nieuwe situatie ge gecreëerd. De Janukowits macht is ingeperkt. Er is een andere meerderheid in het parlement. Het zou zomaar kunnen dat, dat men uh, het besluit dat Janukovic heeft genomen om uh, uh, naar Moskou te lopen in plaats van naar Brussel, om het maar even simpel uit te drukken, dat het parlement dat daar nu uh, dat gaat, gaat veranderen. Dat, mm -hmm. uh, dat er een andere keuze wordt gemaakt. Alleen, uh, ook daar zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Hè. Uiteindelijk heeft Janukovic onder andere ook besloten om naar Moskou te gaan, omdat Moskou met een grote buidel geld aankwam ja. zitten. En uh, Europa uh, vindt uh, dat, dat het verdrag wat aangeboden wordt aan Oekraïne... dat op zichzelf al een geweldige deal is, dat die gunstig is voor Oekraïne. Dus die is niet van plan om daar meteen ook een enorme buidel geld bij te uh, verlenen. Misschien dat er wel andere uh, hè, dat, dat, dat moet natuurlijk nu, de komende dagen. Hè, de EU heeft zich nu uh, hierin gecommitteerd, zou je zeggen... Hè, door dit akkoord te, mede te... Tot, tot stand te brengen. Dus je kan je voorstellen dat men zich ook in de EU... nu wel enigszins verbonden voelt om te proberen geld te vinden... om, om hè, uh, uh, de, nou, het gat wat gevallen is, Als stel dat Rusland zijn hulp intrekt... dat is toch best een goede mogelijkheid om dat gat dan te dichten. Ja. Um, we hebben het vaak over de langere termijn. Uh, Meneer Hans, hoe kijkt u tegen de korte termijn aan? Laten we zeggen, de komende maand. Hoe denkt u dat het nou, zich gaat de korte ontwikkelen? Termijn, in de eerste plaats moeten we afwachten hoe dit akkoord gaat vallen bij de, he, op de straat, zal ik maar zeggen. He, uh, zal men het accepteren? En, en zal inderdaad het geweld nu afnemen en heel, hopelijk zelfs helemaal stoppen? Dat is de eerste vraag die nu uh, speelt. En dat, dat, dat zou je denken, dat zou in de komende dagen zou dat duidelijk moeten worden. Dan is de volgende vraag natuurlijk... Uh, hoe gaat Rusland hierop reageren? Dan moet ik eventjes aan refereren. Dat, dat uh, er ook een, een vertegenwoordiger van president Poetin aanwezig was in Kiev. Meneer Lukin, En dat hij uh, voordat het verdrag werd ondertekend... voordat de overeenkomst werd ondertekend is vertrokken naar Moskou. Hij heeft het dus niet mede ondertekend. Dat yes. is natuurlijk niet meteen een heel goed teken. Ik wil niet zeggen dat dat betekent dat Rusland het absoluut niet accepteert. Maar het, in ieder geval, het is niet geaccordeerd door, door Moskou. En, dus we moeten ook afwachten hoe Moskou hierop gaat reageren. Nou, bijvoorbeeld gaat Moskou door met het leveren van hulp, financiële hulp. Gaat Moskou weer zijn toevlucht nemen tot... De wapens die het in de afgelopen zomer heeft ingezet. Namelijk ja. het, het stopzetten van de, van de export vanuit Oekraïne naar Rusland. Dat soort dingen. Oké, okay, goed. Uh, meneer Jansen, dank voor ja. uw toelichting. Mark Jansen, historicus ja. en uh, Oekraïne kennen over de situatie nu en die in de toekomst. Goedemiddag met Inkassade, duurwaarders in Inkasso. We hebben het opgelost met uw klant.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 De Amsterdamse taxicentrale TCM is zijn vergunning kwijt. Het bedrijf gebruikte de vergunning mogelijk voor criminele activiteiten, zegt de gemeente. Volgens de gemeente worden alle Amsterdamse taxibedrijven doorgelicht. Het is voor het eerst dat een bedrijf na het onderzoek zijn vergunning kwijtraakt. De gemeente benadrukt dat het onderzoek alleen over de leiding ging en niet over de chauffeurs. En in Somalië zijn zeker elf doden gevallen bij een aanval op het presidentieel paleis... De Somalische president bleef ongedeerd. Het paleis werd vanochtend aangevallen... door zwaar bewapende islamitische militanten... waarschijnlijk leden van Al-Shabaab, de Somalische tak van Al-Qaeda. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Ik ga naar het weer. Gerrit Hiemstra is weer bij ons in de studio. Even naar het weer in Sochi. Hoe is dat op dit moment, Gerrit? Nou, het is best wel mooi weer. Uh, temperaturen die, uh, gaan zelfs de komende dagen uh, weer verder omhoog. Morgen is het daar een graad of 13. schijnt de zon weer... En daarna gaan de temperaturen zelfs nog verder omhoog. Dus het wordt ook tijd dat die winterspelen <laughs> aflopen. Want Ze zijn uh, ook aan de lente toe. in Het is soort worden er vanzelf lente spelen. Want na het weekend gaat de temperatuur daar zelfs naar 18 graden. Jeetje, wel oh, ja. heerlijk. Misschien daar maar naartoe dan. Ja. <laughs> Op vakantie. Nee, hier wordt het ook lekker, wat ik eerder gehoord, toch? Ja, klopt. We krijgen hier ook wel een beetje met wat, uh, wat lenteachtig weer te maken. Nog niet echt heel serieus, maar toch. Temperaturen na het weekend gaan toch wel... Uh, boven de 10 graden uitkomen. 12, misschien in de enkele plaats, 13 graden op maandag. Nou, dat begint toch een beetje op voorjaar te lijken. Persoonlijk hou ik altijd 15 graden een beetje aan als uh, voorjaarsgrens. Mm -hmm. ja, als, we dan, uh, als, als we die passeren, dan is het echt lekker voorjaarsweer. Maar goed, als het droog is en de zon schijnt... en uh, zo'n beetje 13 graden, dan uh, begint het al aardig uh, erop te lijken. Goed, dankjewel. Mm -hmm. Gerrit Himstra, we gaan naar uh, Sebastian Timmerman. Want Sienkie Knecht... De grote avond, de laatste avond van het Short toernooi... begint met de 500 meter bij de heren de kwartfinales. En Sinky Knecht in de baan die eerste of tweede moeten worden... in deze kwartfinale om door te gaan naar de halve finale. Is de start in één keer goed? Dat is de start in één keer goed. En Sinky Knecht neemt de kopstart voor de Rus Elistratov dan de regerend wereldkampioen uit China. Wenhao, Lian en Victor Knog uit Hongarije... man in derde positie. Knecht houdt daar een aanval van Elistratov goed af, komt wel naar buiten toe. Komt Chinees aan de binnenzijde, die krukt wel... Op naar de tweede plaats. Maar zit achter Sinky Knecht. Knecht nog altijd aan de leiding. En op deze 500 meter. De kortste afstand ook. In het short track, Waar nu nog twee ronden te rijden zijn. De 111 meter. De aanval binnendoor van de Chinees. bij nou Lian. Knecht naar de tweede plaats. Als die nu Illustrator nog van zich afhaalt. Oeh, die komt nu ook binnendoor door. Bij het ingaan van de laatste ronde. Door een klein gaatje. Maar Knecht gaat de Chinees voorbij. De regerend wereldkampioen Liang. Gaat Knecht dit redden? Samen met Illustrator. Die ander gaat. Knecht wint zelfs zijn kwartfinale. Knecht wint zijn kwartfinale. En gaat dus door. Alhoewel er een klein. Handje aan te pas kwam bij Elie of Maar Knecht lijkt dus door te gaan naar de halve finale 500 meter. Ja, dan hopen we alleen niet dat hij een tikje heeft uitgedeeld. Dat horen we dan straks even naar de reclame. Als ondernemer bent u altijd bezig. Smiddags langs een klant. S'avonds uw administratie bijwerken. Daarom zorgen wij er bij ABN AMRO voor... dat het regelen van een huurgarantie of lease... geen onderneming op zich is. Dat kan gewoon online...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 Goedemiddag, het is vier minuten over half zes. U luistert naar Radio Olympia. We gaan gelijk even naar Leiden. Burgemeester Lenferink heeft namelijk een beslissing genomen... over Benno L. Rienkamer is in het stadhuis. Wat heeft de burgemeester besloten, Rink? Ja, we hebben zojuist een aviertje gekregen met haar op de beslissing van niet alleen de burgemeester, maar het, ook het openbaar ministerie en de reclassering en de politie. Het uitkomst van het overleg is, is dat ben L. in Leiden blijft wonen. De burgemeester blijft ervan overtuigd dat de huisvesting in Leiden verantwoord is en dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Even verderop schrijft hij dat er wel wat voorwaarden zijn natuurlijk. Hij moet bijvoorbeeld als hij naar buiten wil, buiten Leiden wil... dan moet hij dat van tevoren met de reclassering bespreken en de route bespreken. Daarnaast worden er allerlei extra voorwaarden opgenomen. Bijvoorbeeld dat hij in Leiden geen contact mag hebben met kinderen. Er is ook met schoolbesturen en voorzieningen voor verstandige gehandicapten afspraken gemaakt. Kortom, er zijn kennelijk voldoende voorwaarden waaronder L in Leiden kan blijven. Wij wachten hier allemaal op uh, de verdere toelichting van de burgemeester onder andere. Goed, nou, Rienk, dan horen we straks nog van je. Dank je wel. Het Radio Olympia podium. Ja het podium dat het moeilijk zou worden om de biathlon, de estafette bij de vrouwen te raden, dat was wel duidelijk. Uh, wel veel inzendingen, maar niemand had het goed. Dat had misschien ook mede te maken met de enorme commotie die is ontstaan in het Duitse team. Het was een, een zwarte dag voor de Duitsers. Eerst natuurlijk dat dopinggeval van Evi zaggenbacher stelen uh, Vervolgens uh, Francisca Preus, die kwam ten val. Ze brak erbij een stok, moest met één stok verder en liep vertraging op bij het schieten, omdat er sneeuw in de vizier zat. Laten we zeggen dat het niet echt de dag van de Duitsers was. Goed, um, dus geen winnaar vandaag. Niemand wint uh, Johan Boef, zijn boek Sven, Nander Boers, de schaatser en uh, andere tijden sport. De wintereditie die bewaren we dan voor morgen, uh, want morgen kunt u raden hoe de, het podium wordt van de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Dus wat wordt het podium van de ploegenachtervolging van de vrouwen? Kunt u sturen naar het nos.nl. het podium, nos. .nl. Dan gaan wij weer terug naar uh, Short Track. Er wordt wat afgeschaatste uh, vandaag. In de studio hier uh, Dave Versteeg, rond de eeuwwisseling meervoudig Nederlands kampioen. En in uh, 1998 deelnemer aan de Winterspelen in uh, Nagano. Dave, goed dat je er bent. Ja, goedenavond. Welkom in deze studio. Uh, we hebben net al de, de eerste hit gezien waarin Shinky Knecht knap uh, presteerde. Maar het was wel even kielekie. Het leek net alsof hij een tik uitdeelde met zijn schaats. Maar dat was net andersom, hè? Ja, het was andersom inderdaad. Die rus die ging iets te veel op zijn punten, omdat hij toch krap wilde uh, finishen. Daardoor uh, kwam die, blokkeerde hij zichzelf en daardoor uh, tikte die Sink aan uh, eigenlijk aan met zijn schaats. Maar uh, Sink had er eigenlijk uh, weinig last van. En die rus, uh, had zelf de Rus had hetzelfde nadeel van dat hij onderuit ging en daardoor ook uitgeschakeld. Wat vond je van zijn race? Nou, kijk, hij was sowieso een hele goede start. Voor, uh, is niet, uh, niet, niet de beste starter. Zo was goed weg. Maar ik denk toch dat hij uh, toch wel redelijk wat. wat uh, energie verspeelde om op kop te rijden. Want hij viel wel stil. En hij normaal... schoot helemaal uit de, uit de bocht op een gegeven moment. Ja, hij ziet toch al twee personen ingehaald worden. Dat is, dat is geen goed teken natuurlijk van kop van. Dus, uh, dus dat moet voor de half finale wel beter. Kijk even naar Freek van der Wart. Want die gaat zo aan zijn 500 meter beginnen. Wat verwacht je van, van zijn race? Nou, Freek heeft een, echt wel een hele sterke loting. Uh, hij heeft wel een hele mooie startpositie, startpositie 2 maar houdt het in? 2 ben je gewoon sneller bij de, bij de bocht. Uh, van 3, 4 moet je iets meer mede zelf Dus dan leggen. ben je de tweede vanaf uh, de, laten we 제가, de derde vanaf de buitenkant. Vanaf de tribunekant. kant. Ja, klopt. Ja, dat is ploft, dus correct. Sí. En, uh, maar er dus, zijn wel twee hele sterke starters uh. naast hem. Dus nu op plek 3 en plek 4. Als die sneller weg zijn dan jou, dan, uh, dan kan je geblokkeerd worden... waardoor je ook helemaal stil kan komen te staan. Dus dat is wel even zorg voor Freek dat hij... Of heel goed weg is, dat hij voor ze zit. Of dat hij inderdaad geen hinder heeft uh, dat hij snelheid verliest in de eerste bocht. En wie zijn dat? Wie zijn dat die twee waar hij op het letten? Uh, Jazun Woe en uh, die Rus Grigoriev. Aha, die gaat het hele publiek natuurlijk achter zich. Uh, ja, hè? daarom, daarom. Dus dat uh, moet wel even zorgen zijn dat hij, uh, dat hij scherp en alert is bij de start. En wat verwacht je van uh, Jorien Temors? Ook zij uh, moet aan de bak straks. Ja, Jorien moet ook straks aan de bak. Uh, ze hebben ook, een, doordat ze natuurlijk eigenlijk een. Uh, ja, een toevoeging heeft gekregen, een hele sterke kwartfinale gekregen... Met, uh, met de Koreaanse Park en, uh, en de Britse Lis Christie. Ja, ze hebben natuurlijk ook al wat energie uh, ja. uh, verspeeld in de eerste omloop. Nou, alhoewel, dus, uh, uh, net bij de ploegenachtervolging... het leek net alsof ze uh, niet heel veel energie hoefden te steken in hun, uh, in hun rit. Nee, ja, want... dat, dat lijkt er wel zo, maar als, alsnog heb je natuurlijk wel de, de, het, het wel in je benen zitten. Okay. We moeten erheen, want Freek staat klaar. Sebastian. kunnen we zien hoe de benen zijn. Startpositie 2. dus inderdaad, uh, inderdaad naast de Canadees Cournoyer. en aan de rechterzijde van hem Daijing Wu en dan Grigorev aan de buitenzijde. Geen beste start voor uh, Freek van der Walt die naar de derde plaats terugzakt. De Chinees Wu die neemt de leidingen van de Walt vecht een duel uit met Grigorev de Rus, de import Rus, want hij komt uh, van origine uit Oekraïne. En van der Walt moet een gat dichtrijden nu naar de Canadees naar Cournoyer. Grigorev zit achter hem en de Chinees gaat er als een raket van doorwerkelijk waar. Daijing Wu. Voor de tour, het tempo enorm uh, omhoog. De lucht in. Van der Wart heeft nog twee ronden om wat uh, goed te maken. Maar daar komt Grigorev. Zet aanval in aan de binnenzijde van de Warts. Probeert het gat dicht te houden. Krijgt een duel van Grigorev. Uh, en dan gaan ze allebei onderuit. De rust neemt Van der Wart mee. En dit is dus ook zo'n moment dat uh, de juryleden dadelijk op de beeldschermen zullen gaan kijken. Terwijl uh, Daijing Boe. Wu... Daar automatisch de heat wint voor uh, Noyer uit Canada. En nu uh, Van der Wart, afhankelijk dus van de juryleden. Ik had niet het idee dat Grigorev er al helemaal voorbij was bij die inhaalmanoeuvre. Jeroen Otter die schopt nog eens een keertje tegen uh, de boarding aan. Ik ben benieuwd wat uh, hier de juryleden uiteindelijk om gaan beslissen. Uh, Grigorev ook een belangrijke pion. Later vanavond natuurlijk in de relay finale rond uh, half uh, negen. Half acht moet ik zeggen, sorry, Nederlandse tijd. De grote finale waarin Nederland gaat proberen om een Olympische medaille te veroveren. Daar eh, uh, is natuurlijk ook aangeslagen door deze actie. Ja, hij lag ook op drie van de Wart. Je kunt maar beter op twee liggen, want dan word je sneller toegevoegd... dan wanneer je op drie ligt, omdat de top twee doorgaat naar de volgende ronde. En zo lijkt van de Wart hier uitgeschakeld te worden in de kwartfinales. Nou, dat horen we dan straks. Dan gaan we ook nog even met Dave Versteeg praten hier in de studio. Eerst nog eventjes naar Leiden Rienkamer. Heb jij inmiddels de burgemeester bij je? Ja. Ja, de burgemeester staat voor mij. Burgemeester, waarom mag Bennoël in Leiden blijven? Het was altijd al een veilig besluit... want er zaten veel waarborgen om zijn verblijf hier... Um, we hebben de afgelopen week heel veel met mensen gepraat. Uh, met individuen, maar ook met uh, groepen. Daar heb ik uh, goed opgevangen waar mensen nou eigenlijk bang voor zijn. Waar ze zorgen uh, om hebben. En we hebben nagedacht, kunnen we nou iets doen om die zorgen van die mensen weg te nemen? Om... En wat doet u dan? Nou, we hebben twee maatregelen uh, getroffen. De eerste is dat um, in zijn aanvullende voorwaarden opgelegd krijgt... dat hij niet zelf in gesprek mag gaan met minderjarigen. En het tweede uh, is dat uh, als hij naar buiten gaat, dat er dan altijd een vrijwilliger uh, bij hem is. We hebben een groep vrijwilligers rondom hem heen uh, geformeerd. Dat is ook goed voor hemzelf. Maar is dat ook voldoende om. Op... De rust in de buurt terug te krijgen. Want ik heb een aantal mensen gesproken... die zeggen ja, het is voor de buurt en voor Bernoel waarschijnlijk het beste dat hij vertrekt. Ik denk dat uh, het, het idee dat iemand weggaat is natuurlijk altijd prettig... als je ergens uh, tegen bent. Moet aan de andere kant ook realiseren... dat dat het vraagstuk van waar je dit soort mensen niet oplost. En dat is ook een belangrijke reden dat we hebben gezegd... dit moeten we goed doen, maar wel luisteren naar wat uh, mensen uh, voor zorgen hebben... en daar een goed antwoord op formuleren. Er is veel NB in de, in de wijk, politie, verwacht u problemen? Nee, het is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen... ...mensen die daar wonen uh, geen last hebben van mensen die van buiten daar naartoe willen. Daar hebben we de afgelopen uh, oh, ja. dagen maatregelen voor getroffen. Want we hebben gemerkt dat uh, mensen die daar wonen vooral op zich erg storen... ...aan mensen die van buiten daar uh, allerlei dingen komen doen. En daar heb ik geen zin in. Hartelijk dank. Dat was dus de burgemeester van Leiden. Duidelijk is dus dat BNOL onder voorwaarden in de stad hier mag blijven wonen. En de vraag is inderdaad hoe de buurt daarop zal reageren. En dat horen we ongetwijfeld later. Oké, okay, Rink. Dankjewel vanuit Leiden. Nou, even terug naar Sebastian Freek van de Wart. Uh, gevallen. Wel of niet zijn schuld. Eerder zagen we dan dat je dan toegevoegd wordt. Is dat nu in dit geval ja. ook zo? Nee. Nee, oh, om... nee, omdat hij dus op de derde plek lag... Uh, is hij niet toegevoegd aan uh, de halve finales. Daar Jingwoo en Cournoyer, de Chinese en Canadees, reden voor hem. En dan rij je uh, dus niet op een plek waar mee je anders door zou zijn gegaan naar de volgende ronde. En dat is de reden dat Grigorev weliswaar een penalty krijgt door die actie. Maar dat Van der Wart niet wordt toegevoegd. Betekent dus dat we nog één Nederlander hebben straks... in de halve finales uh, op de 500 meter bij de heren. Dat is Shinky Knecht. Want hij ging dus wel door. Van der Wart ligt eruit. En zojuist gaat ook de grote Russische held door. Olympisch kampioen op de 1000 meter al. En de topfavoriet ook. een van de topfavorieten voor deze afstand. En dat is de Russische Koreaan, Victor Aan. Je weet wel, vroeger Koreaan. En tegenwoordig komt hij uit voor Rusland. Maar goed, één Nederlander dus nog op de 500 meter. Dat is Shinky Knecht. Baan wordt nu verzorgd als hard nodig. Na dit spektakel op de 500 meter. En dan gaan we verder dadelijk met de 1000 meter voor vrouwen. En dan rijdt uh, Jorien Temors in de tweede kwartfinale. Dus tweede kwartfinale rond de klok van even kijken, 2048 uh, Russische tijd. Dus uh, 12 minuten voor 6 bij jullie komt Jorien Temors in de baan op de 1000 meter. Oké, okay, nou dan zijn we zo weer bij je terug. Um... De Wat is dat voor rare regel? Want uh, Freek van der Wart die werd toch vroeg in die bocht al gehinderd? Ja, dat klopt. Maar uh, je kan pas toegevoegd worden naar de volgende ronde... als je in een gekwalificeerde positie rijdt. Mm. En dat houdt in dat je top 2 gaat door naar de volgende ronde. Dus je moet ook in de top 2 positie rijden om uiteindelijk toegevoegd te kunnen worden. Ja, maar goed. Wat ik zeg, hij werd al vroeg in die bocht gehinderd. Toen had hij niet meer naar de tweede positie kunnen rijden, denk je? Nou ja, het had gekund, maar je natuurlijk, het is een keuze die je maakt uiteindelijk als, als atleet. Als je de nummer vier op dat moment ervoor voorbij laat, lig je zelf vierde. Eh, dan kan je ook zelf nooit meer eh, kwalificeren met nog één ronde te gaan. Dus hij heeft het te vroeg laten liggen? Ja, ja hij, had, hij had er eerder bij moeten zitten. Hij had nooit het gat moeten laten natuurlijk aan de rust om uiteindelijk een, een actie te kunnen maken. Je moet eerst zorgen dat je die rust zo achter je houdt dat je, dat je geen hinder meer hebt van nummer vier. En dan uiteindelijk zelf kunnen opzetten om, om, een, om een actie te kunnen maken. Ja. We zagen net Victor aan ook weer voorbij komen. Wat een held wordt dat in, uh, in Rusland? Niet alleen vanwege zijn schaatsen, maar ook omdat hij gewoon uit volle borst bij een huldiging het Russisch volkslied uh, mee uh, staat te zingen. Kan jij een beetje aangeven wat voor status die man heeft in het uh, shortrek? Nou ja, hij heeft gewoon een hele grote status natuurlijk. Hij heeft uh, natuurlijk in 2006 uh, was hij natuurlijk echt de man vanuit het, uh, in het shortrek. Echt de, de grote shortrekker. Uh, hij heeft natuurlijk ook de uh, techniek, zeg maar, die is enorm veranderd de laatste jaren. En hij is mede door zijn techniek, zeg maar, uh, zijn ze anders gaan schaatsen. Ik heb nog wel een uh, foto uh, gezien, zeg maar, uh, vanuit Salt Lake City. Uh, waar hij als 15-jarige uh, mannetje zeg maar, al de Duitse medefinale haalde. Dat uh, de, de Stephen Bradbury uiteindelijk gouden plak. Uh, rond, die en die, met die valpartijen. Met ja. die valpartijen, daar zat hij ook bij, als 15-jarige al. Maar de, daar had hij al de techniek, zeg maar, uh, onder de knie. Die zeg maar nu ook gehanteerd wordt. Dus hij is wel de trendsetter geweest qua technisch graadse. En heeft hij die techniek ook verder uitgebreid? Hij heeft die techniek verder uitgebreid. Het is ook nu een, uiteindelijk is het een man geworden. Dus op was het ja. nog een jong een, een mannetje en uh, met weinig spieren en uh, dat is wel veranderd. Uh, sprinten kon hij totaal niet. Dat is wel, uh, ook de laatste jaren is dat uh, enorm uh, verbeterd. En uh, zijn kwaliteit op dat moment 1503 kilometer, wat normaal uh, echt Koreaans uh, stijl is. Daar is hij wel een stuk minder op geworden. En die techniek, waar, waar zit hem dat in? Wat, wat heeft hij Nou, veranderd? ook, ook dus een stukje souplesse wat hij heeft. Hmm. Uh, de, de, de houding, uh, als je hem ziet, schaatsen, de, de lenigheid. Soep, vooral de souplesse op het ijs. Maar hoe oefen je dat? Hoe train je dat? Maar ja, veel doen. Zit dat in veel je doen. lijf? Nou ja, het, is, het zit ook wel in je lijf. Het is ook veel doen. Het is veel, uh, veel stretchen. Uh, dus Met lenigheidsoefeningen. En uiteindelijk ook uh, gewoon heel veel schaatsen. Zullen ja. we even naar uh, Jorien ten Moors gaan? Want die gaat over uh, ongeveer anderhalve minuut aan haar duizend meter beginnen. Uh, ietsjes langer hoor ik uh, Sebastiaan op de achtergrond <laughs> zeggen. Dankjewel, Sebastiaan. Oh. <laughs> ik dacht op nee, 8.40. Heel goed, uh, Het loopt ietsje uit door al het, uh, het spektakel op de 500 meter. Moet je even ja. een kleine extra baanverzorging plaatsvinden. Ja, ja. Nou ja, goed. Kunnen wij wat langer over Jorien uh, praten? Er is heel veel discussie over het feit dat ze vanmiddag de achtervolging heeft gedaan... op de fietsstap, dan vervolgens naar een andere hal gaat... om vervolgens hier een kwartfinale te gaan rijden. Hoe schat jij dat in? Is dat te doen? Ja, het is wel te doen, maar uiteindelijk, uh, doordat ze natuurlijk toegevoegd is, heeft ze nu een enorm zware kwartfinale. Uh, als zij natuurlijk uh, geen toevoeging had gehad, maar gewoon eerst of tweede had geworden in haar heat, had ze een vrij makkelijke kwartfinale gehad voor haar doen. En dat is nu niet het geval. Dus, uh, maar wacht, wacht de, de, even, waar ligt dat aan? Ligt dat aan de tegenstand of aan het aantal deelnemers? wat uh, in het De tegenstand. Staat? Uiteindelijk, als je toegevoegd wordt, dan kom je sowieso uh, tegen twee nummers één. Dus ja. twee ritwinnaars kom je uit. Okay. En als je natuurlijk zelf je, je rit wint... Dan, kom je maar, dan ben je zelf ritwinnaar plus nog een ritwinnaar. Dus je komt maar tegen één rit, ritwinnaar rest uit op dat moment. En dat is uiteindelijk uh, wat ze nu niet heeft... Dus, uh, maar goed, daar heeft die ploegenachtervolging verder niet zoveel mee te maken van uh, vandaag natuurlijk. Ja, maar dit is de rit nu. Nee, dat is de. Sebastian, de, de, ja, er is iets de, weggeschoten de, nu. Dat de... is niet die rit van Jorien de Morse. Nee, nee, nee, maar ik kan me uh, wel even voorstellen dat jullie misschien denken: als jullie de loting ook voor jullie neus hebben, van hé, hey, hoe komt het nou dat ik Elise Christie in de baan zie, bijvoorbeeld de Britse? Uh, de loting is een beetje omgegooid. Uh, want Christie had ook in heat 4 moeten zitten met Jorien de Morse. Zo heb ik hem uh, vanmiddag ook uitgeprint. Ik heb nog geen tijd gehad om te gaan lopen strepen en daardoor te kijken wie er nou exact uit is. Maar de heat indeling is dus wat veranderd. Dat is wel in het. Het voordeel van Temors, want die Christie, dat is wel een hele goede, die is ze die is dus het is nu kwijt en okay. uh, die ja. is nu gestart. Oh, Wordt ook bevestigd hier trouwens. Ze uh, was inderdaad door ja. Dave ja. versterkt. Dat ze het nu makkelijker heeft. Dave. Ja, ja naarmate nou nou ja, uh, ze Dave, hebben voor ze Dave, inderdaad de, de, de, de... Australische en de Oostenrijkse haar race. En ja. uh, dus die die die zitten zijn een stuk makkelijker om te verslaan inderdaad. En een Japanse. Die met uh, jaren in de rit zat, maar die, uh, voor Jorien uh, is dat geen probleem, de Japanse. En dan de, de, de snelle Canadese. dus ik ver, uh, vermoed in deze rit gewoon een uh, makkelijke 1-2. Ja, hoorde ik nou een tweede valse start uh, bij jou, uh, ja. Sebastian? Ja. Moet er dan ja, iemand mogen... af? Nee, nog niet. Uh, volgens mij is het maximaal twee, hè, Dave? De derde valse start, dan is er wel degene... Ja, nu zit iedereen op scherp, inderdaad. Precies, ja. precies. Ja, de derde ja. valse start, dan is het over en uit. Nou, de derde start gaat nu goed in deze heat. Het is gelijk ook een beetje uh, duwen en trekken. Christy wordt teruggedrongen naar zelfs de vierde plaats uiteindelijk. Uh, die kwam trouwens een beetje negatief in het nieuws bij de finale 500 meter. Uh, waarin ze werkelijk als een kamikaze... Tegen haar concurrentes aan botsten en Sunggi Park, de Koreaanse werd van het grote slachtoffer, rijdt trouwens nu weer. Bij Elise Christie in de heat dat hij zag een Olympisch gouden medaille verdwijnen. Die gouden medaille op de 500 meter ging naar China. Naar Gianru Li voor de Italiaanse Ariana Fontana. Maar er was veel kritiek toch wel op het, de manier waarop Christie zich tussen de drie andere dames heen boorde. Nu rijdt Christie in de laatste positie. Uh, leiding in handen van die Seung-Hi Park. Uh, Drolet de Canadese in tweede positie. Daarachter Pierrot uit Frankrijk. Drolet komt naar voren. En Sung-hee Park laat het nu even gebeuren. Ziet op haar beurt dat Drollet met nog vier rondjes te gaan weer even naar buiten het Waardoor Park naar voren komt. Korea dat uh, natuurlijk wel de relay won met Park. Dus dat was betekende gouden medaille. Maar voor de rest tot dan toe eigenlijk toch met die bronzen medaille van Park. Toch een beetje tegenviel in het uh, individuele toernooi. Maar dat hebben ze dus bij die vrouwen wel rechtgezet. Door de relay finale te winnen. Park nog altijd aan de leiding. Drollet in tweede positie. Daar komt de turbo aanval van Christy. Komt buiten om. Maar waaien het daardoor wel een beetje naar buiten. Nu gaat ze zelfs proberen naar in deze plaats te komen. Oh, dan raken ze elkaar weer eventjes met de handjes. Waardoor de Française Pierrot eruit gaat. Christy wint dan nog zelfs de heat voor uh, Sunghee Park. En uh, Drolet op de derde plaats. En Pierrot ligt nog op het ijs. Staat inmiddels weer. Zal hij het uitrijden. En dit is dus weer zo'n moment dat de juryleden even naar de beeldschermen zullen gaan kijken. En dan gaan wij ons zo opmaken voor die tweede heat met Jorin Temmers. Dave Versteeg, um, voormalig uh, top uh, short tracker. Wat schat je, hoe schat je de kansen van Jorien in? Ja, nu, nu heel erg groot. Ik, uh, inderdaad, de race is positief veranderd uh, voor Jorien. Ze zit nog wel met zijn vijf, omdat zij toegevoegd is. Maar ze hebben inderdaad de, de Oostenrijkse en Australische... die zijn eerste rit ook uh, tegen zich had. Nou ja, die, die normaal gesproken dan... Uh, Moet ze die kunnen hebben? Ja, die kan ze gewoon echt op afstand rijden. Uh, de, de Canadees is gewoon een, een sterke tegenstander. En de... De Japanse had wel een goede, goede snelle rit natuurlijk met, uh, in die race van Jaren, Maar uh, Jurine is wel een andere kaliber. Ja. Nou zag, zagen we net bij Freek dat je zei van ja, hij heeft een, een redelijk gunstige uh, startpositie. Maar er kwam niet veel van terecht. Uh, nou ja, wat ik al zei natuurlijk, die Chinees is gewoon een hele snelle, snelle persoon op de start. En dat bleek ook wel, die ging gelijk van drie naar één. En die was weg. Jij was, was gelukkig nog wel voor, de, voor die Rus, want die normaal ook een rap weg is. Maar uiteindelijk had hij wel uh, last van de Rus. Die hebben uiteindelijk wel de... Ja, de baan uitgereden, maar ja, daar heb je dan niks meer nee, aan. Dat was 500 meter, dit is een du de dubbele afstand. Heb je dan heel veel mogelijkheden om dat nog te corrigeren, omdat het twee keer zo lang is? Ja, duizend meter, dan uh, is de start wel belangrijk, maar uiteindelijk dan gaan ze wel eventjes een beetje temporiseren. Het is niet gelijk vol door, dus je hebt nog wel de mogelijkheid om uiteindelijk nog wel uh, na een ronde nog weer naar voren te rijden. Dus je, het is niet zo uh, dat je in paniek hoeft te zijn als je helemaal achteraan legt. Nee. Wat is de kracht van Thermors? Waar moeten we straks op letten? Nou, de kracht van de mors is wel dat ze het echt zo goed als mogelijk van voren of van kop aan, of van plek twee uh, haar race indeelt. Uh, zij is niet zo goed in wat Knecht bijvoorbeeld heel goed kan uh, de, nee. de bochtjes pakken en, nee. en in de gaatjes duiken. Hè? Nee, zij moet het echt hebben van, van, van, van haar kracht en de, en de snelheid en dat is dan van voren rijden. En, uh, ja, ze is wat minder behendig inderdaad. Nou, dan gaan we kijken. Sebastian. Ze staat uh, klaar dus tegen uh, de boarding aan. Het go to the start heeft geklonken. Voor de volledigheid in de vorige heat kreeg de Française uiteindelijk zelf nog de penalty aan de broek. Ligt er dus helemaal definitief uit. Temors in één keer goed gestart. En waar komt ze dan uiteindelijk terecht na die eerste bocht? Ze probeert Windy's ook nog voorbij te gaan. Dan wordt het dan drie of vier. Windy's nog altijd op de derde plek. Temors nog altijd buitenom. Met wat meer snelheid, maar voegt uiteindelijk toch in op plek vier. Achter Malte, Sakai en die uh, Windy's Veronica, Windys. Betekent dus wel dat ze voor de Australische ligt. Die heeft al moeite om überhaupt bij te blijven achter bij Jorien Temors. Na die kwartfinale dus op de lange baan waar Nederland won. In dat Olympisch record snel op de fiets gegaan. Op de racefiets naar deze Iceberg Skating Palace. Nog altijd ligt ze op de vierde plaats. Tast even af. Tast even haar kansen af. Wanneer komt de aanval van Jorien Temors. Want ook zij moet dus bij de eerste twee eindig om door te gaan naar de halve finales op deze duizend meter. De Canadese Maltè. Nog altijd aan de leiding. Dan Sakai, Windisch, Temors. Het eh, kwartet eigenlijk, het quintet. Want ook de nummer vijf is nog altijd hetzelfde als we de slotfase ingaan. Van deze duizend meter. Want de laatste drie ronden gaat in. Temors gaat andere lijnen rijden. Op zoek, op zoek, op zoek. Maar ze moet buitenom bij Windisch. Probeert dat wel, maar dat lukte niet. Oeh, een missetje ook daar. Even uit balans. Maar dan is ze wel Windisch voorbij of niet? Wordt wat geduwd? Ja, ze is Windisch voorbij. Nog eentje moet ze voorbij. Maar het lijkt er ook om dat ze buitenom gaat moeten bij de Japanse. Lange slagen van Tem de aanval wordt ingezet buitenom. Ze ligt nog steeds op drie. Dat is niet genoeg. Maltet op kop en wordt het dan Sakai of wordt het Temos. Er wordt wat geduwd en Temos is er buitenom. Er kwamen wel wat handjes bij aan te pas. Maar ik denk dat het niet erg genoeg is hoor, om een penalty uit te delen. Temos tweede in haar riet achter Valérie Maltet. Maar het heeft wel krachtige kosten. Dat zie je ook aan Jorien Temos. Maar zij wordt tweede en dus lijkt zij door te zijn... naar de halve finale op de 1000 meter. Ja. Bingo, dat denk deed ze dan. ongelooflijk knap, David Steef. Ja, ja je ziet inderdaad wel dat, ze, dat vanaf de start al vanaf de Canadezen gelijk tempo erin gooien. Dus ja, dan moet je gewoon wachten totdat eigenlijk de, de, dat ze niet meer kunnen doorversnellen... maar dat tempo proberen vast te houden. Dat is wat de Canadezen proberen uiteindelijk. Ja, dan moet je dus buitenom. Want dat, dat kost enorm veel kracht. Je maakt veel meer meters. Ja. Kreeg hier en daar kregen ze ook nog even een duwtje mee van een keer van de Oostenrijkse... Dus ja, dan moet je weer opnieuw aanzetten. Maar uiteindelijk, als je dus echt op het rechtstuk meer snelheid hebt... dan kom je er ook wel voorbij. Ja, want en zij uh... laat uh, lijkt wel... Ja, hier wordt ze geduwd, hè, zien we. Um, ja. Dat mag. mag dat zo, op deze manier? Ja, nou ja, goed, dat, dat hoort er wel bij. Kijk, okay. De Japanse, die duwt haar eigenlijk meer naar voren dan als ze er, naar achteren Oh, oké, okay. dus dat is, dus alleen is alleen maar voordelig. Voordelen voor op dat maar maar ze laat heel veel controle zien, hè, op deze manier. Um, ik zag jou ook... Ik, kijk, ik observeerde jou een beetje. Je dacht, uh, volgens mij halverwege, wereld komt wel goed. Ja, ja, je ziet inderdaad wel, dat je moet nu gewoon op dat moment uh, halverwege de race, moet je gewoon nog wachten. Kijk, je ziet alweer dat het een hele snelle race is: de dat, dat rij je ook niet zomaar. En dat kom je niet. Uh, als je dan te vroeg naar voren wil, dan blaas jij rechtop. Nu moet je echt wachten tot het einde dat, dat de andere rijders stuk gaan. En dan profiteren daarvan. ervan. En dat heeft ze uiteindelijk heel, heel goed gedaan. Nog even naar Sebastian, want we willen wel even zeker weten dat ze door ja, is. Ja, het is officieel. Het is officieel. Dat zal het wel lekker hè, bij deze sport. Ja. als uh, de scheidsrechters wat beelden hebben bestudeerd. En dat hebben ze ook weer gedaan. Maar het is officieel dat ze door is. En ik zal eens even kijken, ook voor Dave, of we al een indeling hebben van de halve finales 500 meter. Ja, die hebben we. En hij zit in de tweede halve finale. Die is om 16 over. 16 over 7 straks. En, uh, of ze over, nee, over, ja, over 6 Ja, Over 6. Ja, sorry, al die uren ook altijd. Ja. <laughs> 16 over 6. Uh, hij zit bij, oe, bij Victor Aan, oh. bij John Ely en Wenhou Liang. Dus dat is wel een pittige voor Shinky Knecht. En hij heeft startpositie nummer 3. Victor Aan heeft startpositie nummer 1. Ely de Brit op nummer 2. Knecht op 3. En Wenhou Liang... Die uh, staat dan op startpositie 4. Dus dat wordt een pittige klus voor Sienkie Knecht. Straks in die halve finale tegen Victor Aan en regerend wereldkampioen Liang. In de halve finale op de 500 meter. En wanneer is Jorien de Mors de halve finale? Uh, even kijken. Nou ja, we zijn nu nog bezig. Die halve finales beginnen om 21, dus 9 minuten. Uh, ja, negen minuten voor half zeven. Maar ja. daar hebben we uiteraard nog geen indeling van. Want we zijn nee, dat snap ik. nee, dat snap ik. Goed. Uh, daarover meer in uh, de uitzending van uh, DEO. Zometeen na zes uur. En ik wijs u er even op dat om zeven uur ik gewoon weer terug ben met Radio Olympia. Dan gaan we vooral ook uh, de shorttrekken volgen. Vanzelfsprekend. De relay niet te vergeten. Uh, en uh, Canada tegen de Verenigde Staten. De halve finale ijshockey. Uh, Dave, jij uh, doet mee, Zometeen zeven uur, hè? Ja, absoluut. Ja, jij bent Absolute. er. Okay. Ja, dan ben ik er morgen weer, oké? Okay? Ja, Zullen we dat afspreken? Ik een deal. En, en u? U bent er morgen ook weer in zo dadelijk. Straks bij Robert Meder dus en Dave Versteig... voor het shorttrekken op Radio 1 in Radio Olympia. NOS Radio Olympia. Dit is Radio 1. Op weg naar de verkiezingen. Troskamerbreed gaat op tournee.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 Kijk op Deltaloid.nl als u meer wilt weten. Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Zondag 6 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad.